Ja, Lise Ferijn hier op uh, de première van uh, 1418, de musical. Je hebt uh, de hoofdrol gespeeld, Marie, in, uh, in Vlaamse velden. Dus uh, er is natuurlijk een link. Hoe vergelijk je dit met, met in Vlaamse velden? Huh, er zijn heel veel beelden die terugkomen, die gelijkend zijn. Bijvoorbeeld op een bepaald moment ziet je zo enkele soldaten achter elkaar, die blind zijn en die hun hand op elkaar schouder leggen. Ja, dat zijn gewoon beelden die gewoon precies hetzelfde zijn als, als, als bij ons in de reeks. Maar voor de rest, er zitten ook veel nieuwe dingen in. Hè. Het is gewoon een heel ander verhaal, waar, waarbij dat je dingen herkent. Dus ja, het is zo'n fantastisch spektakel. Ja, die muziek komt er nog eens bij. Je zit er echt in, in het verhaal. Ja. Céline is hier natuurlijk de verpleegster. Ja, bon, dan kom ik natuurlijk bij jou terecht ook. Hè. Ja, en dat is nu ik Kaffmeijer. We zijn collega's. Zou je dit zien zitten als actrice, mocht iets jou aangeboden worden, een musicalrol? Zeker, dat is misschien een stille droom van mij, maar ik denk dat mijn zangcapaciteiten niet goed genoeg zijn om, om aan zo'n spektakel mee te doen. Maar als je die groep ziet spelen en je ziet het spelplezier, dan ja, ja natuurlijk, ik denk dat dat een droom is van veel mensen. Je hebt uh, de kriebel natuurlijk, de microbe beet voor het acteren. Is dat nog uh, combineerbaar met het model zijn? Um, ik... ik... Ik ben nu minder model, Allee, ik, ik doe minder shoots, maar uh, ja, dat vind ik ook niet erg. Het is gewoon een, een nieuwe wending in mijn leven, ik ben bezig met een nieuwe reeks en ja, dat is fijn. Het, is, het loopt perfect zoals ik wilde, het loopt. En je komt binnenkort op één ook uit, als ik me niet vergis. Ja, in januari. Het is een reeks, het gaat over vier delinquenten die iets mis... Ja, dus uh, vier jongeren die iets mispeuterd hebben, die gaan dan in een, in een seniorie gaan werken. En daar loopt van alles fout, maar daar groeit ook van alles. Dus, uh, ja, het is, het is in het West-Vlaams. Dat is ook wel fijn. Oké, okay, alleszins heel veel succes met je toekomstige projecten. Dankjewel.